vandaag te gast bij Bartjan Baartmans in Boksmeer. Het is de derde keer dat Radio Zandvoort de Grote rivier oversteekt. Eerlijk hebben in Tilburg Rob van Meijs en Tom Amerika geïnterviewd. Oké. Okay. Nu zijn we gestoten op een andere lokale beroemdheid, Bartjan Bart Baartmans. Ja. Waarvan de, trouwens de naam al vooruitgesneld was. Ja. Maar zelfs in Haarlem, toen ik daar nog woonde... hoorde ik verhalen van mensen die vertelden van goede bands... waarin een B.J. Baartmans in uh, speelde. Ah, ja. ja. Ja, en nou zit weer zo'n prettig gelegen studio... met een likke badende hoeveelheid gitaren... waar mijn oog opvalt. Ja. Mogen we Bart-Jan zeggen over een B.J. zeggen? Uh, dat, is dat is allebei vreemd. goed. Ja? Ja. Ja. B.J. is wel een soort merknaampje geworden ja uh, ik weet niet precies waarom mijn moeder zei ook al bj tegen mij ah, oké okay. en sommige vrienden zeggen dat en anderen zeggen bartje an ik merk het niet nee, nee nee. er ja. is één iemand die bart zegt en mag zeggen oh. en dat is jan Hendricks oh. van uh, van Doe maar ja. oké okay. die uh, waar ik projecten mee doe en oh. uh, die aan de wieg van mijn carrière al uh, aanwezig was zeg maar oh, okay. oh. ik schijn al vanaf mijn vierde vijfde er zijn kindertekeningen van mij waar ik al gitaren tekende okay. en okay. die fascinatie was er heel snel en ik had gitaar ik zag gitaren misschien op de televisie hoewel mijn ouders hun televisie op de slaapkamer hadden het was niet echt, de tv stond niet in de huiskamer. Mm -hmm. Mijn ouders waren allebei leraar Nederlands... en de huiskamer stond vol met boeken en met klassieke platen. Uh, er waren een paar platen in huis omdat ze ook nog wel iets wilden weten... van waar hun leerlingen naar luisterden eind jaren zestig... Um, dus er waren twee Beatle platen in huis en dat was het concert voor Bangladesh de nee. oh, George, ja. met George Harrison ja, ja. en Bob Dylan en, en Leon Russell ja. en later kwam ik achter ook nog zelfs Jim Keltner en uh, echt een paar hele uh, Jesse uh, Harris de gitarist, Jesse Ads, nee Davis heet die een hele goede gitarist en er was een plaat van Boudewijn de Groot nou ja, dat was er dus ik, ik zag die platen, die mm -hmm. foto's op een gegeven moment, we hadden, we hebben, uh, ik ben enig kind, maar mijn ouders hebben altijd kinderen opgevangen. We hebben, uh, mijn vader werkte bij het JAK, dus er kwamen mm, vaak yeah, yeah, jonge mensen hier in huis. En omdat, het was niet de bedoeling dat ik enig kind zou blijven, maar ja, naar mij zijn er geen kinderen meer kunnen komen... En ze hadden het huis en de ruimte. En toen hebben, hebben ze die ruimte op die manier gebruikt. Okay. En <coughs> um, ik denk dat ik in, ook bij die kinderen... dat die muziektijdschriften meenamen. Dat ik daarin plaatjes zag van gitaar. Yeah, yeah, yeah. En ik ben dus op mijn achtste... ben ik daadwerkelijk begonnen met gitaarles. Yeah. Toen had ik nog kleine handen... maar ik kreeg een driekwart Spaans gitaartje. <laughs> okay. En uh, ja, dus yeah, daar yeah. heb ik... Uh, um, heb ik een paar jaar... Uh, klassiek gitaarles gehad. Gewoon ja. voor uit het boekje, volgens het boekje. Uh, totdat ik... Uh, het eerste diploma gitaar had. En daarna... het ook wel weer beu was. Want die lessen waren niet zo leuk. En, Um, ik maar het was wel een al... goede basis, denk ik. Hè? Het ja. Op zich denk ja. ik achteraf ja. dat, ja. dat je wel leert, ja. dat zie ik bij mijn eigen kinderen. Als ik nu zie hoe handig die piano spelen. Ja. Ja. En ja. Ja. Hoe, ja. Ik, hoe jammer ik het vind dat ik nooit in die tijd pianolessen ja. heb gehad. Want daar had ik nou basis, heel veel aan vind. kunnen ja. hebben. Ja. En, um, ja. Ja. Ja. Maar goed, dat, ja. uh, dat was er. En toen, ja, maar Wat en, grappig, Bartjon. Het is eigenlijk een visuele prikkel. In het begin wel, ja. ja. ja. En, en ik hoorde wel even, muziek. Maar het is niet zo dat er. Uh, zoals bij andere vriendjes stond. Die hadden bijvoorbeeld. Daar stond een Radio 3 op. Uh, ja. uh, weet ja. dat, Nederland 3 op ja. in huis. Of, Veronica, of die luisterden naar Radio Veronica. Ja. Ja. En, en die luisterden naar popmuziek in huis. Maar bij mij was dat niet zo. Nee. Dus ik, ik pikte het later op in de huizen van vriendjes. En bij, bij mijn neven in Eindhoven. En eigenlijk toen ik daar kwam, ook. Toen ik een jaar of elf was kwam opnieuw de belangstelling voor de gitaar heel erg sterk terug. Want ik was in die periode eigenlijk, ik sportte ook heel veel. Ik, ik deed judo en voetbalde en ging zwemmen. En de vriendjes die ik hier in het dorp had, die waren meer sporters dan muziekmensen. Ja. Maar vanaf mijn twaalfde begon ik weer aangetrokken te worden door, door de gitaar. En toen heb ik op een gegeven moment voor mijn verjaardag aan mijn ouders... Een, een, gevraagd of ik een elektrische gitaar mocht. Okay. En toen zijn we ja. in Nijmegen bij, bij Schreef had je muziekwinkel... Ja, Zo'n Japanse Les Paul-kopie. Die ja, ja. achteraf gezien misschien best wel goed was. Maar die getuige is ooit verdwenen. Ja. De eerste heb ik heel jammer. Die heb ik ooit uitgeleend aan ja, ja, ja, iemand. Ja, ja, en die ja. is nooit meer teruggekomen. Ja, ja. Spend a money, lemon cool. I lost track as I licked it. Oh man, it tasted so good. And I found a nice spot in the shadow Now there's a little grey robot at home on the grass Spinning animal wind, living up to the task And I'm gazing with. step aside can make you happy even only je in het context verplaatst mag ik vragen hoe oud je bent? Ik was 60 dit jaar. Okay. Dus dit speelt ja. zich af in uh, 1975 en, oh, okay. 18, ja, en ja. In die Kunnen periode. Paas, ja. en toen, dus toen en ik een ik, uh, ja. uh, jaar of twaalf was, kwam de gitaar terug. Toen kreeg ik een elektrische gitaar. En uh, kon ik de muziek die in die tijd, de gitaarmuziek die, die populair was... En, uh, mijn neven mij naar te luisteren. Of vriendjes, oudere vriendjes, broers van vriendjes van mij. Die lieten me dan naar John McCaughlin en El Miola luisteren. Oh. Of naar Pat Travers, of naar de Eagles, of naar Ronnie Montrose, of naar Ted Nugent. of de gitaargoden. Van die gitaargoden. En ja, ik kon dat niet... Ik vond het wel interessant, maar ik had gewoon... Uh, ik, ik vond, en ik had geen les of zo. Dus toen, en toen ik op een gegeven moment ontdekte en ik de punk en de New Wave muziek. Ja, ja. En dan heb je het over 1977, 78. Ja. En die muziek kon ik, die snapte ik heel snel. Ik kon dat uitvogelen, hoe dat werkte. Ik ja. kon die liedjes naspelen. En voor mij was de boodschap van die muziek, die was eigenlijk nog veel belangrijker. De do-it-yourself met... Ja, uh, ja. Uh, tactiek zeg ja, maar hè. Ja. Ook, um, en die, die bands die maakten in eigen beheer plaatjes of ja, cassettebandjes ja, of bands. dingen ja, ja. En, uh, en voor mij was het ook zo van toen ik dacht van oh als ik dat na kan spelen dan kan ik ook van die liedjes maken dus ik ben eigenlijk oh, vrij okay. snel ja. begonnen ja. met zelf uh, liedjes te maken en omdat Engels te kort schoot uh, ging ik dat in het Nederlands doen en dat daardoor werd ik eigenlijk kwam op het idee omdat in, dat, dat ook in het Nederlands zou komen dat kwam door een album Uitholling Overdwars dat was een verzamelplaat die uitgebracht was door de, de Nederlandse popmuziek stichting Nederlandse popmuziek ja, ja. van Jaap van Beuskom en die hadden een aantal mensen gezocht die in het Nederlands zongen of gevraagd of mensen in het Nederlands wilde zingen. Dat is ja, bijvoorbeeld ja, ja. Ivy Green. Dat was een punkband. Nou, ja, ja, ja, ja. En naast smak uit Eindhoven. Ja, naast maar die smak. maakte Engelse ja. muziek. Maar die gingen voor die plaat. Hadden ze allemaal een Nederlands ja. liedje gedaan. En er stond op die plaat ook. Doe maar in de eerste versie. Zonder ja. Henny Vrienden nog. En Toontje Lager en Braak. En de Jan van de Grondgroep. En noodweer. Ja. En allemaal van die punky. Uptempo liedjes met Nederlandse teksten. En dat zette voor mij de deur naar zelf schrijven nog veel verder open. Ja. Ja. En in 1979, toen ik 14 was, toen kreeg, uh, brak ik mijn been. En toen was ik gekluisterd aan bed een paar weken. Ik kon niet meer naar sporten. En ja. daarna had de, de, de chirurg die mijn been zette ook gezegd... Nou, je mag acht maanden niet meer sporten. Dus daar ging een streep door mijn normale agenda, zeg maar. En ik zat inmiddels natuurlijk op de middelbare school. Ja, En, zeker. Ja. en, uh, en daar leerde ik ook andere mensen kennen. En ja. toen heb ik een paar weken lang eerst, eerst in bed gelegen. En ik ja. had mijn ouders gevraagd of ze uh, mijn gitaar bij het bed wilden halen. En ik had een cassette recordertje met, uh, ja. met een microfoon. En ik ja. begon liedjes te maken. Ja. en Ik heb in bed allemaal liedjes zitten maken en zitten oefenen. En toen ik... Uh, en toen ik daar zeg maar uitkwam, toen had ik een paar liedjes en toen ben ik mensen gaan zoeken. Een vriendje van mij uit de buurt die Bas speelde. En een, uh, een jongen op school die ik leerde kennen die drumde. En toen daarna, in 1980, de, hadden we natuurlijk schoolvakantie. Toen hebben we drie weken lang gerepeteerd. Okay. In, een, ...in een kapel... Een ...enorm grande, band, maar... Ja. Ja. ...eerste bandje, ja. de Square Objects... werd een naam. Okay. Square ja. Objects. Eigenlijk heel stom... <laughs> ja. ...een Engelse naam... Ja. Ja, ...terwijl de we Nederlandstalig liedjes maakten... ...maar we wilden niet geassocieerd worden met... ...de, de, de nederpopbeweging... ...die er toen oh, was... ...want nou, ja. wij vonden ja. het, onze muziek was ja, ja. meer, meer... ...punky new wave... Ja, ja. ...en de, de eerste... Ja, wel, ja. Ja. ...invloeden waren toen... Uh, ...de eerste plaat van The Cure... En de Clash, en okay, de ja, uh, ja. uh, Jam, en de Sound, en uh, ja. dat soort bands. Ja. De eerste plaat van de police. En, uh, Ik ga even ingrijpen. Ja. Want, uh, je, het, Ik praat te lang, hè? Ja. <laughs> We hadden het net over die gitaargode. Noem eens een mooi nummer van zo'n gitaargod, ...jemig... Ik heb wel Jeff Beck, maar dat is de uh, high of silver lining, vind ik niet echt zijn... Nou, iets uit die dat... tijd wat ik nu ja? nog mooi vind, ja? iemand die ze vergeten te noemen en altijd in de rijtjes gitaar gehouden, is Lindsay Buckingham met Fleetwood Mac. Oh, ja. En als ik dan denk aan een solo die ik nu nog, waar ik alles goed aan vind, dan is het bijvoorbeeld You Can Go Your Own Way. plaatje wat ik zelf uh, kocht. <laughs> dan zijn er twee. Oké. Okay. Um, het was Sinterklaas en ik kreeg geld om een cadeautje te kopen voor... <laughs> van mijn ouders om een cadeautje voor ja, mijn ja, ouders ja. te kopen. En er was een platenwinkel in Boeksmeer en daar hadden ze A Hard Day's Night. En uh, die wilde ik zelf heel graag hebben, want die had ik daar zien, gezien in de etalage. Ja. En... Uh, die plaat was toen al tien jaar oud natuurlijk. Maar dit is ergens in 19... Ik denk toen ik negen was of tien. Die blauwe LP. Die blauwe LP ja, met, ja, die, met die fotootjes. Ja. Dus die kocht ik... Ah, voor, ja. voor mijn moeder... om vervolgens die plaat zelf te kunnen draaien. Ah, slim. En het andere was... ik kocht een singeltje en dat was Hurricane. Oh, Bob van Dylan. Bob Dylan. Ja. Oh ja. En die ja. kwam uit, ik denk in 1976. Dus toen was ik elf... En uh, dat heb ik ontzettend vaak gedraaid. En ik was een uh, paar jaar geleden, was ik een. Uh, de zolder aan het uitmesten... en ik kwam een hele stapel singeltjes... die ik al lang niet meer had gedraaid, kwam ik tegen. Ja, want ik ja, maar ik bekocht de singeltjes ook ja, natuurlijk ja, in ja. die tijd. Ja. En toen kwam ik dat singeltje tegen... waar de, de, dat liedje uitgesmeerd is over de A- en de B-kant... want het heeft elf kompletten. Okay. En ja. ik ken bijna al die teksten in het ja. Engels uit mijn hoofd. Ja. En ik kende ze eerst fonetisch... en nu, ja, nu weet ik ook echt wat het wat is. Het betekent, ja. uh, maar... Uh, ik, in, die, uh, in dat singeltje zat een door mijn moeder handgeschreven vertaling van, uh, ah, van de Hurricane ah, dus dat heeft ze toen van mij gedaan dat vond ik oh, achteraf gezien, ja. zien. Zo ontzettend lief we hè. hebben samen ja. geprobeerd van The Great Balls of Fire te, te vertalen te, ja dat dat moeizaam met te doen, hè? Ja. Het ja. ja. was best dus leuk om te doen, hè? Ja. Je ratelt mijn brein. Ja. ja. Je ratelt mijn brein? Oh ja. Ja, ja dat is mooi, Je, je ja. schudt mijn zenuwen. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ik bedoel eigenlijk uh, de eerste uh, jouw eerste plaatje. De eerste groep hebben we nou gehoord, de eerste bandje de dus. uh, square, ja, dus, dus square Objects ja. was ja. een band um, waarmee we uh, cassettebandjes maakten. We hadden we zaten hier niet in een hoek van het land waar kleine platenlabels waren. Dus je moest echt bij een groot label komen, dachten wij, om een plaat te kunnen maken. Ja. En, uh, maar we hebben vanaf het eerste jaar dat wij speelden in 1980... We zijn begonnen, de eerste optreden was op 3 oktober 1980. En we eens, hadden aan het nee, eind nee. van het jaar ja. hadden we, ja, ja. Hadden we al zes of zeven optredens gedaan... Ja. En we hadden iemand gevonden die dat voor ons ging boeken. Die kwam, die had een jongerenwerk, was actief geweest. Die kende het Nederlandse podiumcircuit. Die was slim met plekken waar subsidies werkten. En die, die stortte zich op die band als een soort manager en boeker. En we hebben in, uh, tussen 1980 en 1986, toen die band uit elkaar ging... hebben we wel 250 optredens gedaan. Zo. En we speelden al na een jaar, we speelden wekelijks... In, ook in Zwolle en in Groningen en in, in Haarlem, in patronaat. Ah, ja. het patronaat. In het ja, ja, ja. Park van Trooi hebben we gespeeld, ja. we hebben in de Melkweg gespeeld. Ja. We hebben in, en we waren super fanatiek in, in cassettebandjes rondsturen. Ja. Oh, we hadden oké. merch, we maakten posters ja. met zeefdrukken, we hadden t-shirts, ja, ja. maar we hadden geen platen omdat we nooit een deal hadden. Ja, ja. En oh. in de zomer dat we uit elkaar ja. gingen, weet ik nog wel dat we een keer. Uh, op een festival speelde voor de dijk. En dat Anthony, de drummer van de dijk... Uh, naar mij toe kwam laten optreden. En die zei, ik vind jullie te gek. Als jullie een plaat gaan maken... ooit moet je aan mij denken... want dan wil ah. ik hem graag produceren. Ja, okay. en, en dat, maar dat was ook wel typisch. Dat, ik eigenlijk, dat we toen het gevoel hadden van... er zit meer in, maar het gebeurde niet. Nee. Maar toen viel die band uit elkaar. En toen kwam ik in een uh, Nijmeegse band... de Chainman met mensen die daarvoor de band Gaaijes hadden gehad. Okay. En daar zaten... Ik, ik was de uh, vervanger voor de voor Ger Hoeimakers... een gitarist die bij uh, Frank Boeijen ging spelen in die, toen. Ja, een aantal van die mensen hadden, uh, zijn later terechtgekomen... bij Margriet Eshuis in de band, bij Blowbeat... zo'n legendarische okay. band uit de buurt. En met die, met die band heb ik mede geholpen door Willem van Koten. Oh. hebben we een plaat gemaakt voor Munich Records. Ik denk al in 1988 of Hoe heet dat plaatje? Dan gaan we die dat plaat heet Fool's Gold. En die band heet The Chain Man. Shit. En dat, dat, was een, dat was een serieuze band. Beauty just get stuck in your head Can't find nothing Nothing real to match that So we searched black night for such a spark come true just like that En het, het grappige is, die Square Objects hebben we zes jaar nadat we uit elkaar... Nee, acht jaar later, in 1994, dus nadat we uit elkaar waren gegaan... Hebben we een keer bij een, een reunie optreden gedaan. En toen uh, vonden we dat optreden ging zo te gek en we hadden zo'n goede respons. Er waren allemaal mensen hier uit de buurt... We hadden natuurlijk wel een hele club mensen die altijd meegingen naar optreden. Dus dat, als je allemaal 16, 17 bent, dan ja, ja, ja. is die grens tussen wie er op podium staat en wie er omheen hangt, die is maar heel klein. Ja, ja, ja. En dus, maar toen wij weer een keer een reunie deden, was dat hier in de buurt een soort magneet. Daar kwamen heel veel mensen op. op. En dat optreden, toen vonden we eigenlijk dat we onze oude liedjes beter speelden ja. dan, dan ja, ja. dat we toen nee, Misschien ja, okay. omdat we allemaal meer hadden geleerd en wat meer afstand ja, hadden. Ja, ja. En, Heer en toen vijf, hebben we, ja. uh, hadden, we, hadden we wat nieuwe liedjes gemaakt, ja. ook met Nederlandse teksten. Ja. Een demo gemaakt daarvan en die rondgestuurd naar een paar boekers... om te kijken of er nog iemand in geïnteresseerd zou ja. zijn. Ja. En toen kwamen we bij een boekering uh, in uh, Oost-Groningen, Bert Belsma, die ook werkte voor, uh, onder andere voor uh, Jan Akkerman. Dat is al jarenlang ja. de steun en toeverlaat ja. van Jan Akkerman... Ja. Die hoorde die demo, die vond hij zo te gek... dat hij die, die doorgaf aan iemand van een platenlabel, Via Records. En toen kreeg ik een telefoontje van dat label... van of wij in no time voor hun een plaat wilden opnemen. En dat bandje heette Bengels. Niets te maken hebben met de Bengels. Maar Bengels is, is een streek hier in de buurt. Er is oh, een, een stuk. Ja. En ja. Als, ik, als ik de zanger van ons bandje ophaalde... Bij zijn huis, en we, hadden samen nog, we waren nog in allerlei projecten samen om naar optredens te rijden. We reden van zijn huis, wat hier ergens midden in het platteland ligt, naar de snelweg. Dan kwamen we over een stukje over een streek. En die streek heet Bengels. En daar staat, het, daar staat ook het, het streekbordeel. Oh. Club Noblesse. Een <laughs> steekbordeel. Ja. Dus we gaan we langs het bordeel en dan reden we naar de A73 op. Ja, ja. En toen hadden we ooit voor, tegen elkaar gezegd... als we ooit in Nederlands nog een bandje doen in Nederlands... Ja. dan is dat eigenlijk wel een leuke naam. Nou, Bengels, ja. En welk nummer zullen we daarvan draaien? Uh, dan zou ik draaien Storm van Binnen... Liep in mij, boekelt in mij, boek het in mij, boek het in diep in mij. En diep in mij Dat yeah. is een uh, liedje met een, uh, een beetje een reggae-inslag. En die is namelijk ook goed, want de co-producer van die plaat uh, was Jan Hendricks. <laughs> oh, en uh, ja, ja en, en Jan, dan ja. kom ik even terug bij het begin. Het eerste optreden van de Square Objects was in het voorprogramma van Doemar. Oh. En die speelde in Ledenakker, dat ligt hier vlakbij, in het dorp de Smis. En Duma was toen echt nog een hippieband in de streek. Ja, nog niet echt groot. En Henny, vrienden, was er, net, die was er net een maand bij. Oh, ja. en, uh, en Duma speelde daar. En wij, speelden, wij mochten voorprogramma het voorprogramma een half uur spelen. En ik denk niet dat we heel goed waren... maar we hadden wel een enorme drive. Ja. En, en Jan Hendricks en Karel Kopier... Karel was de drummer, die kwam uit Oefeld. En Jan uh, kwam, uh, die woonde op dat moment in, uh, in de buurt van Kuik en die reageerde heel positief... en ik vroeg aan Jan of ik een keer bij hem... een gitaarles mocht... en, uh, en hij had mij ook al eens... bij een sessie hier in de buurt zien... Uh, zien, zien, zien pielen... En, en onze drummer die kreeg een paar lessen van Carol Kopie. En ik heb twee gitaarlessen toen gehad van Jan Hendricks. Ja. Maar Jan die kon geweldig spelen, maar geen geven. Ja. Uh, ik kwam ja. bij hem en, hij, en ik zei... Ja. Ja. En hij zei, wat wil je doen? Ik zei, ja, ik weet wel. niet. En toen zei Jan, dan gaan we weer spelen. Dus dan, toen gingen we wat spelen samen. Maar, en hij heeft me ja. wel wat loopjes laten ja. zien en een paar technieken. Ja. Maar hij was geen gestructureerde uh, leraar. Nee. Maar die... We zijn, die, die, die lijn is er altijd geweest. Dus we hebben vaker in een voorprogramma gespeeld. Ja. Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. als vergeten moet voelt om verliefd te zijn. Ik kijk om me heen door een roze bril. Veel te lang alleen stond een beetje stil. Hoe kon ik het weten? Een wereldje was zo klein. Het is wel een beetje raar, twee een de klaar. Trillend op een benen, als ze from is, oo is is from me oo is is is from me oh is is from me she is is is from me oh is from me met de Bengals, was, dat was midden jaren negentig. Dus toen was ik dertig. Oh. Oh. En ik had in de tussentijd had ik al met allerlei mensen als sessiegitarist gespeeld. Ja, ja. Met, ik viel in bij Nancy Works on Payday. Dat was een band uit Den Bosch en Utrecht. Ik had met Clemens van der Ven gespeeld. Uh, daar op zijn soloplaten En in de laatste versie van Narrow Escape. Ja. Dat was een band van Clemens. Ja. heb ik een half jaar mee gespeeld. Ja. Ik had... Ik was terechtgekomen grappig, ja. als sessie-gitarist bij uh, Philip Kronenberg. Ja. Ik heb met Arthur Ebeling gewerkt. Oh, ik die deed... zat een beetje verder weg, hè? Ja, die, Arthur was Amsterdam, ja. Philip was Den Haag. Ja. Ik, ik had met uh, allerlei mensen hier uit de buurt en uit Nijmegen... en ik, ja. wat ik niet wilde... Uh, best veel mensen die ik kende die als je toen professioneel muzikant wilde zijn die uh, gingen bij bij ja zoals ze nu bij een tribute band gaan gingen ze toen bij een top 100 band ja. of of ja. een blues cover band ja. of ja. en ja. en ik wilde dat niet nee. dus ik voor mij toen ik dacht van ja ik, maar ik wilde wel aan de kost komen ja. in de muziekwereld ja. Ja, is dat altijd jouw droom geweest ja van de muziek ja de dat was leven? heel snel ik had ja? als ik als het ja. dat niet was geweest had ik schrijver willen worden maar ja. dat is nog ja. ingewikkelder en ja. ik heb je al eens gehoord zeggen dat je psycholoog wil willen worden ja dat is, dat is dat dacht ik later dat is een combinatie van want ik heb toen ik een tijdje niet kon spelen heb ik voor de omdat ik een blessure had ik heb een soort RSI aandoening gehad een oh, tijd toen heb ik een tijdje als journalist want dat was wel een soort plan B in ja. mijn hoofd uh, een stuk schrijven heb ik mensen geïnterviewd voor de Gelderlander. Oh, okay. En uh, nee, de grap van de psycholoog was dat als je dan ergens bij een optreden komt en mensen zitten er door doorheen te lullen. Ja. Dat ik tegen ze zei van als ik naar jullie gekletst had willen luisteren had ik beter psycholoog worden. Ja. <lacht> dan was de vergoeding wat beter geweest. Ja, ja, ja. Ja. Maar, uh, maar je, je, uh, ik hoor nu een hele hoop namen. Ja. We hebben het wel eens over gehad. De Nijmer is ook een hele belangrijke pop. Ja. ja, Nijmegen had ja, ja. voor mij de Chainman dat, en Clemens. Dat waren allemaal ja. mensen die waren een jaar of vijftien ouder dan ik. Ja. En ik, ik was ermee gezegend dat ik... Ik was wel het ja. broekje in die band. En dat merkte ik af en toe ook wel. Maar ik werd wel door hun omarmd. Dus ik, maar ja. ik ja, kwam ja. in die band ja. terecht. En die, die speelden gewoon bed, op ja. hoog ja. niveau ja. ook. En, ja. en ook wat misschien wel wat traditioneler en wat ouderwetser dan... Mijn eigen bandje daarvoor. Wat gewoon, ja, ja, punt, uh, ja. en eigenlijk een avontuurlijk. En als ik het ja, nu terug hoor, denk ik, oh, toen was ik wel heel, waren we heel vrij <laughs> aan het experimenteren. Ja, maar je had toen uh, Eindhoven of ja, Eindhoven was ook een belangrijke. Ah, Eindhoven had ook een goede scene, Aard, ja en Nijmegen. Maar in nou, Nijmegen, ja. kijk, van Boksmeer naar Nijmegen is maar 20 minuten ja. met de trein. En in Nijmegen had je, had je Riebop wat was een platenwinkel. en je had cruisen. Uh, Rebop had alles aan punk en New Wave, was een beetje meer een underground winkel. Cruiser was meer een soort, is er nog steeds, meer een all-round, hele okay, goede winkel. Ja. Je had Door en Roosje ja. en je had O42, geweldig podium. Door en Roosje zeg maar dan iets. Ja, ja. En heel ja, ja. veel cafés. Want ja. eigenlijk toen ik, ja. zeg maar uh, begin jaren negentig tot, tot die periode met Bengels, zeg maar tussen 19. 88 en laten we zeggen 1995 heb ik in allerlei kleine projecten gespeeld rock'n'roll bandjes want ik heb het enorm zwak voor rockabilly en rock'n'roll okay. en um, daar deed ik trouwens wel koffers mee en die er kwam toen op een gegeven moment kwam er een nieuwe geluidshinderwet waardoor cafés alles moest zachten yeah. Yeah, yeah. en ik had met de met de zanger van de van later Bangles en eerste square objects begon ik een duo waarbij we... en eigen liedjes deden... en wat covers van... Uh, ja, van Tom Waits en van Ray Cooder en van John Hyatt oh, okay. en zo wat ja. liedjes die we ja. mooi vonden. En, maar... akoestisch. En daar was een gat in de markt. Ja. Al die kleine ja. kroegen, dan kon je in één keer... als je met, twee, met een akoestische ja. gitaar... Ja. en een tamborein en een mondharmonica ja. kwam... Ja. Je, ja. dan kon je overal spelen. Ja. Ja. En ik had een klein... Ja. Ja. want... Um, het andere wat ik bedacht van... als ik wil leven van de muziek... en ik wil niet in zo'n commercieel orkest... ja, dan moet ik toch wel meer doen... om aan de kosten te komen. Dus ik begon zelf ja. gitaarlessen te geven. Ja. Oh, op die manier. En, ja. uh, en ik, heb, ik heb toen wat theorielessen genomen... om te zorgen dat ik ook leerde uitleggen... wat ik eigenlijk al lang deed... <laughs> en ik ben bandjes gaan mixen. Ik ben geluidstechniek oh, okay. gaan doen. Ja, ja, ja. Want ja. Dat vond ik, ik vond het leuker ja. om een coverband te mixen. Ja. Ja. Dan dat ik dacht. Van, ik moet zelf daarbij op het podium ja. staan. Ja, ja, ja, ja. En er was genoeg werk. Voor, voor, ja. voor ja. geluidstechnicus. Ah, ja. en, en gaandeweg. Kwam erbij. En ik had een zangsetje. En daar kwam op een gegeven moment ook met een vriend samen en daar kwam op een gegeven moment ook een bandrecorder bij en toen oh, begon ik ook ja. demotjes te maken ja. van ja. bands en uh, okay. gewoon in de repetitieruimte met een uh, eerst een vier en daarna een acht recorder en een mengtafeltje. Ja. Maar, maar eigenlijk en, zeg je, nou, je hebt eigenlijk altijd van de muziek kunnen leven wel. Nou ja, op die manier wel. Met ook wat lesgeven en ja. dan en, en door op een, en een gegeven moment. Dus, en dat ja, dat is dan later gekomen. Ja, ja. En ja. met allerlei mensen gewoon als als personality questioning yourself and your sanity because this person here it could be you, you see come on, come on, come on it's in you and you only But well, you've been hanging with the cure since you were 15 learning with the dark pornography surrendering yourself to team misery and it made you feel like life was all too real Now come on come on come on it's in your end Could it fall apart? How could you foresee that it would break your heart? So you dealt with the guilt, made a brand new start. Is that who you are? To let it go so far? And many a burden you can carry around. Obscure in the fact you may be safe and sound. When the sun goes down, your life may shine when the sun goes down. Leven als muzikant. Terug in de tijd. Mm -hmm. Je zat op school. Mm -hmm. Je raakte geïnteresseerd in de muziek. Mm -hmm. Ik ging steeds meer muziek maken. Hoe ging het met de school? Was dat? <laughs> nou ja, ik, ik, was, uh, ik zat op het VWO. En toen ik over was van drie VWO naar 4 uh, HAVO, dat was ook de tijd dat die band begon. Ja. En ik wilde gewoon heel veel tijd hebben om gitaar te spelen. Ja. En we gingen optreden. En toen heb ik uh, gevraagd of ik uh, naar via havo mocht ah. en uh, want dan was ik sneller klaar ja, ja, ja. en dan had je minder vakken ja, ja, ja. en omdat ik best goed kon leren was dat leek dat ook makkelijker te zijn ja, ja. Ja. en toen heb ik wel ja. Een, en ja wel een beetje met twee vingers in mijn neus en met heel veel <lacht> afwezigheid ja. moet ik ook zeggen ja. ik maar, had ook ja, ja. ja ben ik ik heb wel een havo diploma gehaald ja, maar toen was het de muzikale ambitie was al duidelijk staan en ik en als het dat niet kon worden dan dacht ik dan wil ik graag naar de school voor journalistiek ja. en daar was haar voor genoeg voor en okay. je moest uh, wat werkervaring hebben toen en nou, toen dus toen ben ik sta, ben ik gewoon naar het boeksmeers weekblad gegaan ja. en gevraagd of ik daar wat kon doen ja. en uh, alleen ja in eigenlijk in die zat en daarna ging die school voor journalistiek over op een loodsysteem uh, dus, en toen werd ik twee keer op rij uitgeloot. Dus ik heb nog wel even gekeken of ja, ja. ik iets kon gaan studeren. Plan B. En je had, toen ja. Ja. En je had een soort veiligheid idee, maar Tuurlijk. ondertussen was ik wel aan het spelen. Ja, en, ja. Ja. en je had toen nog niet, wat je nu hebt, dat er een concertoien was waar je met popmuziek terecht kon. Nee, nee, dat is waar. Ja. En ik, ja, was, was later, ja. Ja, ik had niet de theoretische kennis om meteen... Ik, ik zou vast zijn gelopen als ik naar de jazzafdeling had gemoeten oh, voor klassiek, okay. had ik helemaal niet de techniek. Dus je hebt ook geen muzikale opleiding gehad. Nee, allemaal van YouTube. Nee, nee. Je en YouTube... Ik, heb wel eens, ik deed wel eens mee toen, toen een vriend van mij ging voorspelen voor het conservatorium, speelde ik mee. En nou, ik had wel twee jazzliedjes daarvoor ja, geleerd. Ja. Van de pianist die ook in die band zat. En toen heb ik aan de, de toelatingscommissie gevraagd van goh, zou ik hier ook een kans maken? Gewoon omdat ik het wel eens ja. wilde weten. En toen zei ze, nou... Misschien qua speltechniek wel, maar we willen jou helemaal niet hier. Want ik zei, oh... Toen zei ze, ja, maar we, ja, we willen je. gewoon mensen die jazz willen spelen. Ja, en, okay, ja, en jij speelt ja, ja. iets heel anders. Ja. Terwijl ik later heel veel... Er zit heel veel jazz invloeden in hoe ja. ik nu speel. Ja. Maar En ze zeiden, jij bent al aan het optreden. En je zit al in een band die platen maakt. En ja, eigenlijk... ...doe je al wat je zou moeten gaan doen... ...als je van ja, als deze afgeleken. opleiding afkomt. Ja. Je, dat is toch... wat uh, ja, dus, ja, ja, ja. dan ben ik wel van ja. de straat. Ja. Ja. Ja. En heb je eigenlijk het, het gitaar leren... ...op je gehoor ontwikkeld? Dingen naspelen? Ja, of eindeloos of dingen, of dingen naspelen. Bekijken. En, en, en, en toen had je natuurlijk nog geen... Uh, ...youtube filmpjes nee. waar je op kon zien... Nee. ...hoe iemand het deed. Dus nee. ik stond... Altijd vooraan bij kleintjes... als het kon, ja. Ja. ja. En dan en dan ga je kijken naar hoe, hoe mensen spelen, hoe ze dingen doen ja. en ja. Ja, zo zijn er veel begonnen eigenlijk. Ja, ja, zeker die we hebben gesproken. Ja, ja, eindeloos, ja dat eindeloos. Dat zullen ze allemaal eindeloos. vertellen. Dat je met een pick-up zat en dat eindeloos opnieuw ja, ja, ja. Uh, probeerde uh, iets op te zetten. En dan, heel, dan moest je heel snel schakelen naar je gitaar. Ja. En, dan, uh, en een cassettebandje ja. maakte het al wat handiger. Want ja. dan kon je het ja. een paar keer achter elkaar zetten. Ja, ja ik had al een vriend die uh, heeft ook geprobeerd dat uh, Solo als Chishou in Time na te spelen. Ja, dan ja. zet ik hem gewoon wat trager. Ja. Dan kon je je beter horen. Ja, ja, dat hoor je ook heel vaak. Hè? Dat ja. mensen dingen hadden die je kon vertragen. Ja. Ja, ja. Of dat je een plaat had die je op half tempo ja. draaide. Ja. Ja. Want dan had je ook nog de goede toonsoort. Ja, natuurlijk. Je officiële uh, beroepsprofiel is dat je eerst gitaar speelt en pas later bent gaan zingen. Ja. Maar gold het ook voor je eerdere bandjes? Uh, ja, dat is misschien wel een mooi brugje square. naar het tweede uur. Ja. Want dan kom je. Ja. Eigenlijk ben ik. Ik schrijf liedjes. Het eerste jaar van de Square Object zong ik ook nog. En dat kon ik niet. En ik had bronchitis. <laughs> en ik rookte. En mijn stem ging om naverklapp kapot. En we hadden natuurlijk hele primitieve zangspullen waar we door ja. repeteerden. We speelden keihard. Ja. Dus toen zijn we een zanger gaan zoeken. Die kon ook niet zingen, maar die kon het ja. net iets beter dan ja. ik. En die leerde het sneller. En, um, en toen hadden we een zanger. En te, vanaf dat moment heb ik, heb ik... Ik heb altijd bandjes gehad waarmee we liedjes speelden die ik maakte. Ja. Of, of soms improviseerden we met de band en dan kwam daar een, een thema of een groove ja, uit. Ja. En dan maakte ik daar een tekst op en... En alleen ik zong ze zelf niet. Dus ik heb eigenlijk tot mijn dertigste, tot zeg maar dus dat is tot oh. midden jaren negentig, ja. uh, heb ik altijd een zanger, of een, en later had ik een duo met een zangeres, uh, No Strings Attached, ja. waar ik ook liedjes voor maakte. En altijd gezocht naar mensen die mijn liedjes wilden zingen. Maar, ja. En die deden dat heel fijn. Alleen het is, was ook wel ingewikkeld, want je hebt toch het gevoel dat er iets is in je eigen ja, nou, ik had een verhaal te vertellen... en dat moest maar net passen bij degene die het zong. Zeker, ja. En, ja. Um, en toen ik bij Arthur Ebeling en Philip Kronenberg speelde... en met Clemens, merkte ik dat zij konden altijd spelen. Ze hadden wisselende bezettingen om zich heen. Ze konden met invallers werken. Ze konden met een hele band spelen of solo optreden... of in een duo of trio vorm. En die mensen hadden veel meer werk. En toen dacht ik, als ik toch mijn eigen liedjes weer zou gaan zingen... dan zou ik ook veel meer... Zeker. Ja. zelfstandiger kunnen werken. Dan ben ik niet ja. altijd afhankelijk ja. van een band of ja. hoef ik niet altijd gitarist ja. van een band te zijn. En eigenlijk is pas halverwege de jaren 90 na de Bengels toen dat stopte, is een soort tweede leven voor mij begonnen als uh, singer-songwriter. Oké. Okay. Uh, ja. ja. ja. Okay. ja. ja. Nou, mooi. Ja. Dan gaan we even naar nieuws en de reclame. Dan gaan we Coffee break. Oh, ja. We gaan de tweede uur beginnen met uh, uh, Paradijs, hè. De okay. single getrokken van het album Verpand, jouw eerste soloalbum. album. Ja. Tot zo!